Goedemorgen, ik ben Dielke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een explosie vannacht bij een Poolse supermarkt in Lelystad. Mensen uit de buurt hoorden een harde klap. Een getuige zag daarna iemand wegrennen. Na de ontploffing brak een brandje uit. Deze verslaggever van Omroep Flevoland staat bij de winkel en ziet dat het een behoorlijk zootje is. De plafondplaten zijn eraf, de deur is kapot geknald. Dus er zit echt een groot gat in. En uh, ja, als je verder kijkt, uh, de schade in de winkel valt mee. Er zijn drie winkelpaden uh, waar allerlei spullen op de vloer liggen. En uh, ja, er zijn rookwaren en geld meegenomen. Het is nog niet duidelijk of de ontploffing van vannacht iets te maken heeft met eerdere aanslagen bij Poolse supermarkten. Bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul is het nog steeds chaotisch en onrustig. Het Duitse leger zegt dat er door onbekenden is geschoten. Waarom is niet duidelijk. We weten wel dat er een Afghaanse beveiliger is omgekomen. Er zouden geen Duitse militairen gewond zijn geraakt. En de plek waar geëvacueerde Afghanen afgelopen week in Nederland werden opgevangen zit vol. In het Groningse Zoutkamp kwam gisteravond nog een groep Afghanen aan. In totaal zitten er nu 500 mensen in de opvang. En dus wordt er een nieuwe tijdelijke plek geopend. Dat is een kazerne in Zeist bij Utrecht. In Frankrijk is een voetbalwedstrijd compleet uit de hand gelopen. Nice en Olympique Marseille speelden gisteren tegen elkaar en het was al onrustig. De spelers van Olympique werden constant vanaf de tribune bekogeld met flesjes. Uiteindelijk gooide een van hen een flesje terug en toen ging het mis. Nice-fans bestormden het veld en probeerden de spelers aan te vallen. Dan kon je wachten. En dan moeten we gaan uitkijken dat het hier niet één grote matpartij gaat worden. Met al die fans die daar het veld op dreigen te komen. En er wordt al her en der wat uitgedeeld hoor. Ongelooflijk zeg. Gaat hier helemaal mis. Ook de spelers en de staf begonnen met elkaar te vechten. Uiteindelijk werd de wedstrijd gestaakt. Bij Nies stonden Kluivert en Rosario op het veld. Het weer lekker zonnig vandaag. Blijft overal droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook morgen en overmorgen mooie dagen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Nou ja, de, de, dus er verinkt eigenlijk uh, twee kanten. Hè? Dus de, de ene is natuurlijk wat ik net zeg, van uh, waarom wordt de raad hier uh, totaal buiten gehouden? Terwijl juist de raad een aantal punten in het koopcontract heeft laten opnemen. Via een raadsbesluit, dat is één. En het tweede is dat... Uh, het, het kan allemaal best mogelijk zijn dat dit uh, hoogst noodzakelijk is om te doen. Maar dan is het belangrijk uh, van op welke wijze uh, laat je de raad dan een dergelijk besluit herroepen. Hè? Of uh, betrekt de raad aan de voorkant, mm -hmm. dat soort zaken. meer. Maar dan krijg je mm -hmm. een, uh, een toelichting waarin staat, ja, gekscherend gezegd... Ja, de tijd is veranderd en daar blijft het bij. Dus...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 Uh, gerenoveerd uh, Watertorenplein te krijgen. Uh, ook wel grappig is dat hier nog steeds staat... Uh, desondanks blijft de verplichting om in twee jaar de bouw te staan. Wordt word er dan binnen twee jaar gebouwd? Ja, nee, alles valt op staat. Ja. Wanneer worden de plannen uh, zeg maar gepresenteerd...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 In het verleden zat ING Real Estate erin. En die hebben toen volledig hun portefeuille afgebouwd in 2008, 2010. Tijdens de crisis. Dus die zijn niet meer ontwikkelaar in het vastgoed. En op dat moment hebben zij het aan de andere partijen overgedaan. Maar ik zou zeggen, als leek... het is toch ook hun belang om dit project een keer van de grond te krijgen...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 Uh, de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan... in uh, september, oktober naar de Raad gaan. Uh, er wordt uh, gebouwd op het bedrijventerrein uh, met woningen. Uh, nou, uh, aanstaande is... vrijdag is uh, bij Huis in de Duinen... Hè, uh, even de eerste paal, ondanks dat ze al met de fundering bezig zijn. Uh, de Krocht, uh, daar komt een investeringsbesluit... ook in september, oktober. Dus...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 She could sing tra la la The way Paul komt come again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 zes dagen in de week geopend, dus dat uh, moet, moet lukken. Nou, het dorp moet er helemaal uitkomen te zien als een Grand Prix uh, vesting. Dat gaat ja, wel okay. lukken, denk ik. Hoewel, bij ons in de straat uh, kan het allemaal wat beter, geloof ik. Ja, ik woon in een van Spijkstraat, dus ik ben al heel trots op mijn, uh, mijn buurt. Die, die hangt uh, vol. De, de Brede Roderslaat ja. blijft wat achter, moet je moet Ja, je Brede rode, ja, Mensen van de Brede Roderslaat. <laughs> nou, wij hebben hem wel <laughs> hangen, hoor. Ja, hele in een hele grote. Maar goed. Ik heb nog een andere vraag. Ik kreeg van de week een, een persbrief van Walter Sands.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 ik kan me voorstellen dat er misschien Menia echt wel een computer aanzet. Maar als je een groot beeldscherm hebt, zou ik inderdaad lekker thuis zitten. Maar ja, ja, die mensen die wonen in Zandvoort, die kunnen dat dus ook doen. Ja. Want die, uh, uh, die kunnen over straat en dan uh, uh, thuis uh, redigeren. Maar ja, als je vanuit een, een studio in Hilversum komt... Dan, zal je, dan, dan is het <tus> wel fijn als er in Zandvoort een ruimte is waar je dat kan doen. Ja, moet je horen, Lana, als jij er nu voor zorgt... dat wij volgend jaar allemaal geaccrediteerd zijn van de omroep...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 Ijs? Ja, IJs? gaat Ben nu alles heb, over zeggen. Ik had ook een, een, een bordje voor je neus gehangen... dat het rond uh, tijd is om door te schakelen. Lana, <laughs> ontzettend bedankt voor uh, je uitleg. En ja, inderdaad, over de ijsdressing... dat is uh, vandaag gaat Luciano open. Uh, oh, en, go, gelukkig. Ik denk, wat moet ik daarover vertellen? Maar, nee, nee, jij niet. Lekker. Nee, jij mag luisteren, maar je mag, ook niet, je mag niet meedoen. Want uh, nee, Luciano nee, die die gaat uh, drie dingen weggeven...